Ik dacht erover om die lijst van zien met moeder door te nemen. De lijst van zien? Ik dacht dat dat misschien leuk zou zijn. Werk voor het bureau op zondagmiddag? Omdat die bedoeld is voor mensen boven de zeventig. Waar gaat het dan over? Over wat ze vroeger aten toen ze nog een kind waren. Maar daar weet moeder toch zeker niets meer van. Dat wil ik nou juist proberen. En als ik dan naar muziek had willen luisteren. Dan luisteren we naar muziek natuurlijk. Nee. Vraag nou die lijst maar. Ik wil best naar muziek luisteren. Dan was je die lijst niet gaan halen. Vraag het nou maar. Dan kan ik toch niet meer naar muziek luisteren. Nou, ik weet dat jij die lijst wou vragen. Wat gaan we doen? Gaan we naar muziek luisteren? Nee. Ik wou u een paar vragen stellen. Van een vragenlijst. lijst. Ah, nee. Over de tijd dat u nog bij uw moeder was? Bij mijn moeder? Oh, kind. Zie je wel. Dat herinnert moeder zich niet meer. Ik zou zich niet herinneren. Ik interview toch wel meer mensen van boven de 70. Maar niet zoals moeder. Dat wou ik nou juist te zien. Waar woonde u toen? Wanneer? Toen u nog een kind was. Dat weet ik niet meer, hoor. Jawel, dat weet u nog best. In de Annastraat. Ja, in de Annastraat, geloof ik. En uw vader had een café. Moet je dat allemaal weten? We moeten de sociale achtergrond weten, anders weet je nog niets. Dat wist je toch al? Wel, maar ik probeer moeder weer in die tijd te verplaatsen. Maar eigenlijk was hij Mara Maar zo hebt u hem niet meer gekend. Wat zegt Maarten? ...dat u hem zo niet meer hebt gekend. Nee. Omdat hij was afgekeurd voor Ruma. Toen u een kind was... ...was hij caféhouder. Ja. Toen had hij een café. En wanneer was dat café nou open? Wat zeg je? Wanneer dat café open was. Op welke uren? Oh, dat was altijd open. Altijd? Ja. Ik kan me niet herinneren dat het ook wel eens dicht was. Dus u had ook nooit met z'n allen? Wat zeg je? Je moet duidelijker praten. Ik praat duidelijk, moeder verstaat me alleen niet. U zat dus nooit allemaal tegelijk aan tafel? Nee, mijn vader had er zo'n beetje tussendoor, hè? Achter de toonbank. Ook wel achter de toonbank. Of als mijn moeder hem afloste. Dat hadden de klanten wel liever... Want mijn moeder schonk een grotere barrel. Mijn vader was zuinig, maar mijn moeder schonk hem tot het randje. Daar zei hij later dan wel eens wat van. En u at samen met uw moeder? En met Chef, Karel en Bets toen die nog niet getrouwd was. En hoe laat was dat dan? Wat zeg je? Hoe laat? Op welke tijdstippen? Wat zegt Maarten? Hij vraagt hoe laat u at. Hoe laat? Hoe vaak u at? Oh ja, ja. Brood met beleg. Mm -hmm. En hoe laat was dat dan? Wat? Dat u brood at. Dat was om zes uur. Mm -hmm. En smiddags at u warm? Ja, smiddags at je warm. Dat was toen nog. En hoe laat was dat? Wat zeg je? Uh, hoe laat dat was? Om welke tijd? Wat? Dat u warm at? Oh, om twaalf uur. En het ontbijt? Het ontbijt? Mm hm het ontbijt, dat was om acht uur. Hoeveel vragen heb je nu gedaan? 1. Hoeveel zijn er dan? Een stuk of honderd. Honderd? Maar kom je toch nooit mee klaar op die manier? Ik hoef er ook niet klaar mee te komen. Ik kijk gewoon tot moeder er genoeg van heeft. Hebt u er al genoeg van? Wat zegt Maarten? Of u er al genoeg van hebt? Niks hoor. Maar ik weet het niet allemaal meer zo, hè? Want ik ben al tachtig... Al 83 zelfs. Ben ik al 83? O oh, kinderen, jullie hebben wat met me te stellen. Ik weinig. Oud worden is niet erg, maar je moet wel dezelfde blijven. Dat is zo. Je zult nog wel eens aan me denken als je zelf 80 bent. <laughs> Dat zullen we zeker. 83. Kent u dat rijmpje nog? Wat zegt Maarten? Of u dat rijmpje nog kent? 10. Dat zijn mijn kinderjaren. 20. Ga ik aan het paaren. 30. Moet ik zijn getrouwd. 40. Word ik al wat oud. 50. Mm 50. -hmm. Vijftig. Vijf... Vijftig. Ik weet het niet meer. Jawel. U weet het best. 50. Krijg ik ongemakken? Nee, 50 ga ik aan het zakken. 60 krijg ik ongemakken. 70 neemt het leven af. Mm -hmm. 80 lig ik in mijn graf. Mm -hmm. 90 zal ik niet beleven, want 100 staat niet aangeschreven. Dat zei mijn vader altijd. Dus ik ben al 80. 83 zelfs. 83. Maar toen je nog een kind was. Toen at u dus ochtends brood. En smiddags at u warm. En s'avonds at u weer brood. Ja. Smiddags aten we warm. En was dat... alle dagen zo? Wat zegt Maarten? Of dat alle dagen zo was? Was dat op zaterdag ook zo? Ja. Op zaterdag ook. En op zondag? Op zondag had mijn moeder soep. En op donderdag... Aten we altijd pannenkoeken. Zie je wel wat moeder het nog weet. Ja. Ik weet nog wel wat. Al ben ik al 80, 83. Wat zegt Maarten? Dat u al 83 bent. Ben ik al 83. <middels> beste wensen. Regent het nog? Het is nu droog. Toen ik van mijn auto hierheen liep, regent het? Maar nee, het is nu droog. Goedemorgen. Dag Joop. Hebben ze bij jullie met oud jaar ook zo'n keet getrouwd? Met vuurwerk? Ja, hm. maar ook met kerstbomen. Op het pleintje voor de polstoren. Ik dacht dat de hele bol in de fik zou gaan. Ja, dan word jij natuurlijk vlak tegenover. En als het dan nog je eigen huis is... Dan houd je je hart vast. Zo is het. Dag Maarten. Dag Sien. <lacht> Ik heb gisteren je lijst uitgeprobeerd op mijn schoonmoeder. En? Ze dus wisten zich gewoon een hoop te herinneren. Maar hij is wel erg lang, hè? Hij is lang, ja. ja. Wat me opviel is, net als bij het brood, dat er vroeger veel meer vaste gewoonten waren. Het was veel meer geregeld. Ik vroeg me af of dat iets te maken heeft met de armoe vroeger. Denk je? Als alles onzeker is, geven gewoonten zekerheid. Hm? Maar zoiets kun je toch nooit bewijzen? Je hoeft ook niet te bewijzen. Maar dan is het toch geen wetenschap? Dan is het pas wetenschap. Nou, dat weet ik niet hoor. Een heel goed 1977. En ook voor Nicolien, natuurlijk. Dank je. Oh ja, natuurlijk. Uh, Jij ook. <laughs> ook nog een gelukkig nieuw jaar, natuurlijk. Dank je. Breng Jon ook mijn wensen over. Hebben jullie nog iets bijzonders gedaan? We hebben met de moeder van Nicoline in het vondelpark gewandeld. En um, een appelbol gegeten bij Amerikan. Maar ik bedoel eigenlijk op oudejaarsavond... Op oudejaarsavond hebben we domino gespeeld en oliebollen gegeten en bisschopwijn gedronken en naar Wim Kan geluisterd natuurlijk. Wat hij over abortus zei zou jou wel uit het hart gegrepen zijn. Ik weet niet wat ik van abortus denk. Ik dacht dat jij daar nou alweer voor zou zijn met je afkeer van kinderen krijgen. Nee, ik geloof niet dat ik daar zo verschrikkelijk voor ben. Maar ik ben er ook niet tegen natuurlijk. Ik weet eigenlijk nooit of ik jou gelukkig nieuwjaar moet wensen. Als je die aandrang voelt, moet je er maar aan toegeven. En jij ook, Bart? Jij ook, Ad. En ook voor Heidi natuurlijk. En jij voor mij, Jon. Ik was juist op weg om de dames een uh, gelukkig nieuwjaar te wensen. Ja, dat moet ik ook nog doen. <truimert> Zou jij er wat voor voelen om nog een keer samen naar die boeren in Drenthe te gaan om moppen op te nemen? Moppen? Omdat je wel eens gezegd hebt dat we eigenlijk zouden moeten noteren wat mensen elkaar nu nog vertellen. Dat is eigenlijk meer het werk van antropologen. Nee, die doen het niet. Hoe had je dat dan voorgesteld? Als we nou gewoon aan Boesman vragen om zijn middag allemaal bij elkaar te roepen. Dat is wel erg kunstmatig. Ik had ook gedacht om het een aantal keren te doen, zodat ze eraan wennen. Mm -hmm. Maar gewoon om te weten waar die kerels het nou echt over hebben als ze bij elkaar zitten. Goed. Maak maar een afspraak. Ik wou morgen wel weer eens een keer naar meneer Peerta. Kan dat ook niet de volgende week? Nee, ik wou liever morgen. Ik had hem een boek willen brengen uit de bibliotheek. Dat kan ik toch ook wel meenemen? Goed, ga ik de volgende week. Welk boek was dat dan? Ik zal Tjitske vragen om het te halen. Dag, Wanda, Dag, Tjitske. Ik denk aan dat Bart en At jullie al gelukkig nieuwjaar hebben gewenst, dus dat hoef ik niet meer te doen. <laughs> hebben zij het jou dan ook gewenst? Want anders moeten wij het jou wel doen. Ja, dat is in orde. Manda, hadden jullie veel mensen in de kerk met jaar? Meer dan vorig jaar. Toch niet omdat er meer katholieken komen, hoop ik? <laughs> nee, omdat de mensen ieder jaar een jaar ouder worden, denk ik. Godzijdank. Tjitske, zou jij een boek voor Beerta uit de bibliotheek willen halen? Wacht eens, of ga jij ook koffie drinken? Op de dag na nieuwjaar drink ik nooit koffie. Omdat je de pest hebt aan dat nieuwjaar wensen? Juist. <laughs> ik had je willen vragen of ik volgende week beslist naar die vergadering van de commissie moet. Tuurlijk. Waarom? Ik heb daar toch niks te zoeken? Jij en Jaring doen toch het woord? Omdat de commissie jullie erbij wil hebben. En als ik het nou zonde van mijn tijd vind. Het gaat er niet om wat jij vindt, het gaat erom wat de commissie vindt. Nou, daar denk ik dan toch anders over. Ik heb er ook jaren voor spek en bodem bij gezeten. Dat leert je betrekkelijkheid. En wat gebeurt er dan als ik gewoon niet kom? Dat noemen ze in Engeland contempt of court. <lacht> co co co contempt of court. Denk er nog maar eens over.